Een beert daar een veerman, of dat die altijd zo lang weg is tussen de middag. Een ruzie is wat te sterk. Ja, ik weet het niet hoor. Dat zegt Dientje, ze zegt dat daar die behoorten wel van zijn hebben gekregen. Hoe wist ze dat nou, zoiets kun je er nooit zeggen? Tuurlijk niet, dat, dat weet niemand toch en dat moet zij zeggen. Terwijl zij elk ogenblik beweert over hem geen klagen. Zij en Meijering, ze is zelfs nog een keer naar Van der Haar geweest om haar klachten te doen. O ja, waarom? Ja, weet ik veel.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 om. er moet iets mis zijn gegaan. Prachtig. Precies een valklantje. Wat waren dat voor vrouwen? Eén van die twee moet mevrouw Veerman geweest zijn. Was hij getrouwd? Veerman heeft een keer een Turkse getrouwd... toen hij weer in zijn geldnood zat. Daarin was hij vindingrijk. Maar hij heeft hem maar één keer gezien...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 nel blu, die al je ogen, die al je ogen,